Bij een stormloop op een cricketstadion in de zuidelijke Indiase stad Bengaluru... zijn zeker elf personen op het leven gekomen en meer dan dertig mensen gewond geraakt. De enorme drukte ontstond toen duizenden cricketfans zich hadden verzameld buiten het stadion... om het kampioenschap van hun club in het stadion te vieren. De menigte probeerde een van de ingangspoorten te forceren en daarbij ging het dus mis. Er werden 35.000 mensen verwacht, maar er kwamen tussen de 200.000 en 300.000 mensen op de viering af. Schiphol hoeft de hogere tarieven die het sinds 1 juli 1 april aan luchtvaartmaatschappijen vraagt niet terug te draaien. Dat heeft de autoriteit Markt besloten na onderzoek. Daarmee zullen volgens de luchtvaartmaatschappijen ook de prijzen van vliegtickets stijgen. De toezichthouder noemt de tariefverhoging fors, maar niet onredelijk. Ook mag Schiphol lagere tarieven rekenen voor stillere vliegtuigen en hogere voor lawaaiige toestellen en nachtvluchten. Morten Harket, de zanger van de Noorse band AH, heeft de ziekte van Parkinson. Dat schrijft de band op de website. De 65-jarige Harket heeft stemproblemen door de ziekte en de medicijnen die hij slikt. De zanger weet niet of hij ooit nog kan optreden. En dan het weer. Het is vanavond overwegend droog. Vannacht meer bewolking. De temperatuur daalt dan naar 11 graden. Morgen veel wolken. In het hele land buien, mogelijk met onweer. En dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Welkom luisteraars bij weer een aflevering van Pop Boulevard. Het ZFM radioprogramma met leuke en interessante feitjes en verhalen over de popmuziek. En vanavond ga ik met Piet hebben over in het eerste uur over Ramse Shaffi. En in het tweede uur over Bram Vermeulen. Welkom Piet. Ja, Wim. Dankjewel weer voor de uitnodiging. We hebben een mooi programma voor de boer volgens mij. Ja, zeker. Ja, want jij hebt je gefocust op uh, Ramse Shaffi. En ik meer op uh, Bram Vermeulen. Ja, we zaten uh, een beetje te denken. als je nou twee Nederlandstalige chansonniers. zo kunnen we ze toch wel noemen. Zeker, zonder meer. uitzoeken. dan, dan kom je eigenlijk al uh, snel op die twee. Althans, van overleden chansonniers. we hebben er nog misschien een paar. Uh, Frank Boeien moet ik aan denken, die zou je ook Chansonnier kunnen noemen, Nederlands ja. taalgelied. Maar goed, ja. nee, ik heb een uh, goede week achter de rug met veel uh, Ramse Chaffee muziek, <laughs> heel veel die, uh, muziek die ik voor het eerst hoorde over. Ja? Okay. Ik ken er helemaal niet zoveel van hem. Maar laten we gaan beginnen met een Ramse Chaffee nummer. Want uh, wat is het eerste nummer wat wij moeten aanhoren? Ja, ik dacht, ik vind eigenlijk wel goed dat je dat zegt dat we beginnen met muziek, want vaak beginnen we met een kleine biografie van iemand, maar de gegevens van zijn levensloop komen denk ik in de loop van het programma vanzelf wel. In stukjes een beetje ja. aan de orde. Uh, we hebben al genoemd, toch even heel kort weer voordat we <coughs> beginnen met uh, Ik Drink. Dat is het eerste nummer wat ik had uitgezocht. Ja. natuurlijk is begonnen carrière als acteur bij de Nederlandse Comedie en is sinds de jaren zestig als Zanger, uh, heeft okay, hij yeah. vuurorde gemaakt. Hè. Dat genre was zeg maar, nederpop, blues, jazz, hoe we je het noemen. Met, met veel gevoel, veel emotie. Moet ook nog even Lisbeth Lis natuurlijk noemen. Want Zonder meer, Altijd ja. in één adem. Lisbeth ja. zegt over hem ook hè, het, een innemende persoonlijkheid. Hè, ze zeggen, mannen en vrouwen waren, waren dol op hem, waren verliefd op hem. Ja. Hè, en uh, ook als acteur was hij ook in staat om iedereen. Ja, zeg maar van het toneel af te spelen. Uh, gewoon vanwege zijn, zijn persoonlijkheid. Het okay. was echt een, uh, ja, iemand, ja, om ja. wat dat ja. heeft nooit te vergeten. Hij, hij behoort tot de meest authentieke persoonlijkheden... durf ik wel te zeggen, die ons land heeft gekend. Zeker. En tenslotte zegt Liesbeth over hem... ze waren zielsverwanten, zonder dat ze het eigenlijk wisten. Pas heel laat hebben ze uitgevonden dat het allebei... Pleegkinderen waren. Oké, okay, wat leuk. Yeah. En uh, zonder dat ze dat eigenlijk yeah. uh, heel lang van elkaar wisten. Een okay. eerste nummer is Ik Drink, een yeah. nummer uit 1978. Ik drink. Doe het licht alvast maar uit. Ga naar boven toe. Sluit je ogen toe. En slaap. Ik blijf beneden en verzin in mijn verleden. En ik drink op wat ooit was. Ja, ik beloof je niet te veel, koffie, maar slaap mijn slaapnummer. Ik drink op elke vrouw die mij niet zag. Op ieder kind dat ik niet had.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 Dus dat was echt een vertaling van een Frans nummer, dat Ik Drink. Maar ja, hij staat ook wel bekend als een, uh, nou, laten we rustig zeggen, een drankorgel. Huh? Ja, nou ja, ik dacht, ik start met Ik Drink hebben dat gehad. Want met dat lied uh, heb je eigenlijk het hele pakket te pakken van Ramsey Chant. Ja. Eerst, zeg maar, de muziek, hè? het arrangement. Die arrangementen zijn altijd fantastisch, hè. Als je als er je nog eens naar luistert, het zal goed okay. verzorgd. ja. En hij heeft ook verschillende arrangeurs gehad. Maar en ook met veel goede muzikanten samengewerkt. Dit klopt al helemaal. Dat is echt geweldig. Uh, de stem van Ramsey Shafi In zeker, dit nummer ook. Hij, eerst pratend, dan zingend. Ja. Fantastisch. En dan ook de thematiek. Drinken natuurlijk. Maar ook de nacht. De melancholie. Ja, zeker. Nou ja, als je dit niet kan waarderen... Dit, dit, dan, dan ben je als mens van mij... Heb je gefaald, vind ik. Pas ja, op luisteraars. Mensen die niet van Ramsey zelf houden, daar ga ik liever met een hele grote boog omheen, sinds, <laughs> uh, sinds kort. En, uh, ja, dat, dat, dat komt gewoon goed binnen. Dat is echt een heel erg mooi lied. Nog even over uh, dit lied, Ik Drink. Hij liet er dus uit het Franse lied een Nederlandse tekst bij schrijven ja. en een nieuw arrangement. De opname vond plaats in de wisseloord uh, Nou, het lied, je hebt het gehoord, gaat over een door de drank verloren gegaande liefde. En uh, de liefde was ontstaan door een, in, in een periode dat de hoofdpersoon over straat zwierf. En dat moet je onthouden, wow. dat over straat zwerven, yeah. dat hoort heel erg bij Ramses Shafi. Ja, ja. Dat is zijn, zijn state of mind. En, en, ja, uh, ja, ja. Hij ontmoette dus die vrouw uh, op straat en ze ging met hem mee naar huis. En, uit het lied blijkt dat het ook geen gezonde relatie was nee, of okay. meer is. Ja, ja. He, ze zijn nu in het stadium dat de man in de avond doordringt. En ja. <laughs> zij al eenzaam in een eentje naar bed gaat. Nou, dan weet je al hoe laat ja. het is. Maar goed. Johnny van Vier. Uh, je bedoelt Johnny van de Vier seizoenen. Ja. Dat is een nummer 71. Dat is dus door Ramsey Chaffee zelf geschreven. Oké. Okay. Ja, ik vind zoals veel dingen, ze zijn bijna allemaal autobiografisch, die nummers. Hè? Het, is, het, is iemand, het gaat over iemand die op zoek is. Hè? Hij is blijmoedig, maar toch altijd tegen het, uh, tegen het melancholische aan. Hele mooie stemming die hij altijd heel goed kan verwoorden. Uh, het is ook, uh, het speelt ook, het gaat onder andere ook over de nacht. Wat natuurlijk ook zijn uh, habitus is van Rams de Ramses uh, wat ik ook aardig vind, um, vier seizoenen, dat is, kwam ik naar beluistering achter de metafoor voor het leven. Het gaat over iemand die jong is, okay. heel, heel druk ja. het feest is, alles wil, alles kan. Ja. En naarmate de seizoenen verstrijken, naarmate het leven verstrijkt, de gaat leven. hij meer terugkijken. Ja, oké, okay. mooi. En, uh, maar hij heeft zelf geschreven. Hij heeft het zelf geschreven. Hij uh, moet even op zijn vierde album Zonder Bagage heet dat album. Het is door Gerrit en Brabe geproduceerd. Okay. Louis van Dijk speelt piano. Daar heeft hij natuurlijk ook heel veel mee getoerd. Goed, maar laten we eerst eens gaan naar een Johnny van vier seizoenen. Ergens loopt een jongen. Aan de dingen en zichzelf voorbij. Hij voelt zich onbezorgd en vrij. Naar de hel met tijd. Want vandaag is een eeuwigheid. Verliefd op zichzelf heeft hij lief zijn liefhebberij. Zijn hart is er nog steeds niet bij. Is nog vermomd. Want wie weet wie er straks nog komt. Johnny van de Vier, seizoenen. Johnny van de Koude Grond. Zijn dagtaak is de nacht en het feest heeft de overhand Zijn vrienden zijn aan hem verwant En de tijd verhult hen hoe hij langzaam voortschrijdt Er is altijd wel iemand die hem meeneemt aan de hand Naar de bergen of het strand Hij is mooi en kiest zuinig zijn prooi Johnny van de vier seizoenen, Johnny van de kleine fooi. Hij kent heel goede regels van het oude spel, het is en blijft een kwestie van precisie. Hij loopt heel gedwee met zijn weldoener mee, het is en blijft een kwestie van klandizie. De tijd breidt aan de lachrimpels, zorgelijke rimpels uit. De jaren gaan niet meer opzij en de nacht is niet meer van dezelfde kracht. Zijn jeugd trekt als een glimlachende page aan hem voorbij. Hij blijft achter en is niet meer vrij. Er is niet veel tijd en de dag is onzekerheid. Johnny van de vier seizoenen. Van ja, de loze Ik heb hem eigenlijk altijd alleen als zanger gezien... maar eigenlijk niet als muzikant, nee. nee. Maar hij kan dus ook goed piano's uh, spelen... zijn eigen nummers schrijven of zo... Dus Acteur was ja. je, zegt dat uh, ja. Veel breder dan gedacht eigenlijk. Ja, ja. ik denk ook, de, daar, zijn wij helemaal, daar ben ik zelf ook helemaal niet aan toegekomen om zijn acteursleven nog eens in te duiken. Maar hij heeft uh, okay. bijzonder uh, goede rollen gespeeld. In de televisieserie, op toneel. Televisieseries ook? Oh, Oké, okay, wist ik, ik ook. Dat niet. Je je even, ja, ja. ja. Nou, dat moeten we ook maar eens Heel brein, ja. Toen een breed ja. iemand eigenlijk wel. Breder dan gedacht, ja. Zeker. Maar eigenlijk ken ik hem eigenlijk uh, niet zo goed. Nee, wat we net zeiden, die drie hits, maar daarvoor niet. Ik wist dat het een heel bekende, een groot zanger was. Ja, een groot Nederlands zanger, ja. Het was ook misschien iemand die uh, niet, heel erg, uh, of niet heel erg stabiel leven leed. Nee. En ook een tijdje in de vergetelheid is geraakt door uh, ja, de drank, door drank onder andere. En is toen weer teruggehaald. Hij heeft ook een soort comeback gehad. Oké. Okay. Dus een hele, waarschijnlijk een wat ja, wispelturige carrière gehad. Maar we hebben alweer twee mooie nummers gehoord. En het derde nummer wordt Josje. Ik kom op Josje, oh, ja. dat is eigenlijk een beetje een uh, niet zo spectaculair uh, tekst. Ik dacht, wat moet ik met Josje, maar het kwam langs. Het is een nummer uit 1975. Toch ook een prachtig lied en... Uh, het vertelt eigenlijk iets... omdat Josje Joshua is. Dat zingt hij ook later in de zon. In de, in de het is een lied over... Uh, maar hij zingt lopend op de afsluitdijk... met de Noordzee aan je voeten. Het is een, een, een groot lied. Een beetje dat pastorale... Ja, ja, ja. Uh, elan heeft het. Uh, rustig de andere kant oplopend... om een nieuw leven te begroeten. Het is eigenlijk een mooie paradox. Ook. Maar het, is, het zegt ook iets autobiografisch... over, over zijn Joods zijn... Okay, dat Joshua. Ja. En ook over zijn homoseksualiteit. Hij zingt toch tot een man. Waarbij je denkt, Josje dank je is aan de ja, vrouw. Zo, maar ja, ja. Het, uiteindelijk is het Joshua. En uh, ik vind het mooi, het lied, wat, wat hij natuurlijk prachtig ook uh, kan uitdragen. Het verlangen naar iets dat aan de andere kant ligt. Iets onbestemd. Ja, ja. Dus een ander leven. Dat is natuurlijk een heel universeel, ja. universeel thema ook. Hè? Dus ja. een nieuw leven begroeten. En uh, ik moest ook even aan de Abbey Road okay, okay. cover denken. Ja? Hoe denk je, kom je daar nu op? Ja, het ja. feit dat die vier mannen daar oversteken... is ja. ook heel symbolisch. Dat ze afscheid nemen van hun hele... Daar dat ze, ze een nieuw leven beginnen. Daar hebben ze niet over nagedacht. Nee, maar ik wel. <laughs> God. Uh, <laughs> Maar nog even over Ramses zelf. Hij had ja. tot eind jaren 60, dat weten veel mensen. Wat, wat, wat was nou zijn vriendin of zijn vrouw? Hij had, hij had eind jaren 60 van de vorige eeuw langere tijd een relatie met acteur Joop Admiraal. Oké. Okay. Hij behoorde eigenlijk tot. Ik moest ook denken aan mensen die wij nog kenden, gekend hebben: Gerard Reven, ja. Jos Brink, Albert Mol. Zeg maar die, die homo's die als eerste bekende Nederlands uitkwamen Klopt. voor hun homo zijn. En uh, Rams en Shaffi hoorde daar dus ook uh, tot die generatie. Oh, ik heb het eigenlijk nooit geweten. Nee, ik heb hem hebt... altijd aan Lisbeth List gekoppeld, ja, ja. Maar voor de rest. Nee, ah, Elisabeth nee. heeft ons ja. ook verzekerd. Het wordt ja. vaak naar gevraagd dat hun relatie zuiver platonisch was. Okay. Ze waren ja. dol op elkaar. Ja. ze waren zielsverwanten, maar dat ja. was het ook. Want hij was ook, je hebt het al verteld, ook een pleegkind eigenlijk, hè? het was ook geen Nederlander eigenlijk. Hij was volgens mij ergens in Oost-Europa geboren, toch? Nou, dat heb ik inderdaad, ik dacht dat ga ik verderop nog vertellen. Maar het is een heel interessant natuurlijk. Uh, hij is. Uh, nou, we kunnen ook eerst. Hij is geboren eerst... in, in. Nou, misschien toch omdat je het ernaar vraagt. Hij is de zoon van een Egyptische consul en een Poolse gravin. Zo ongelooflijk. Nou, dan ben je wel. Dan ben je wel bijzonder, hè? Dan heb je een goede start. Ja. ja, Egyptische consul aan het Poolse gravin. Ja. Maar de eerste zeven jaar van zijn leven bracht hij door in Cannes bij zijn moeder. Ja. En daarna, ik weet niet precies, is hij afgestaan of is hij is in een pleeggezin ja. Ja. in Utrecht terechtgekomen? En het afscheid van zijn moeder is een ingrijpend moment in zijn leven geweest. Geloof ik ook. En dat heeft eigenlijk, denk ik, ook zijn hele verdere bestaan wel heel erg ook ingekleurd. Ja. Het terugverlangen naar iets. Moest je ook aan John Lennon denken? Want zijn moeder met... Uh, de auto John Lennon? Ja. Dat is dus ook heel waar, inderdaad, ja. Nou ja. Maar ja, het lijkt me... als je als pleegkind... als je afgestaan wordt, wat ik dan denk... dat lijkt me nog erger dan je moeder verliezen... Op, door een ongeluk. Ja, ja ik denk ja, dat, ja. dat het heel traumatisch is. is dat moet Er moet een hele geschiedenis aan, ja. aan vooraf gegaan zijn, ja. Ja. Dus nu uh, gaan we even naar Josje luisteren. En dan komen we bij een hele bekende. Hoog Sammy. Kijk hem Hoog so, Sammy. Ja, ja dat, dat, stond, dat is uit 1966 als single uitgebracht. Dat stond 20 zo lang weken lang zo. in de top 40. Eigenlijk zou die naar nummer 1 moeten, want hij stond daar steeds maar aan de top. Ja? Zo plaats 2, 3. Maar No Milk Today stond op nummer 1. En die kon <laughs> hij toen niet verdringen van Hermes Hermit. Geen Beatle nummers in 1966? Ja, nou, op dat moment ik nee. niet, nee. Nee, nee, nee. Maar goed, Dieter Sammy is dus zijn bekendste hit. Hè. We ja. kennen allemaal dat hele lange nummer, Sing Vecht, Huil, et cetera. Ja, ja. Maar na, na dat nummer is Sammy denk ik wel zijn bekendste hit. En het nummer waarmee hij doorbrak bij het grote publiek. Waar gaat Sammy over? Um, het, is een, ja, ze zeggen, het is een soort oproep om niet bang of angstig te zijn. En uh, in plaats daarvan het leven te aanvaarden zoals het is. Het is eigenlijk een heel erg. Uh, ja, een lied wat, wat heel erg. Uh, opbeurend is. Het zoals... is overigens een, er is ook een monument. Uh, bij het station Leiden Centraal er staat sinds 2019 een monument. Dat heet Sammy. Daar staat een stukje van de tekst in. Oh. Ik denk dat een... Ja, ik weet niet. Hij heeft nooit een leider gewoon. Maar een, nee, een leider vond dat een goed idee om okay. dat uh, ja. daar neer te zetten. Maar ik ga je nou een, uh, ook een uitleg geven over dat uh, nummer Sammy. Maar, dat ga je nooit meer vergeten. <lacht> Vertel. Sammy, Kijk omhoog Sammy. Dat zingt hij over zijn jonge heer. Oh. <lacht> en waar heb je dat gelezen? Dat heb ik een keer van iemand gehoord en sindsdien, elke keer als je dat aan Sammy zegt, dan moet ik daar aan denken. Ja, ja, dat, ja. ja. Dat, ja, dat, ja, uh, ja. <laughs> als Freud meeluistert. Ja, er zijn natuurlijk heel veel liedjes die uh, op die minuten te interpreteren zijn. Maar ik vind de, de, de gewoon pure uh, onschuldige uh, Hoogsammy. Uh, Kijk hem op. Uh, ja. Neem het leven uh, zoals het is, laat je het niet onderkrijgen. Nee. Dat vind ik eigenlijk een hele mooie, uh, ja. mooie ja. opbeurende tekst. Maar nou, je zegt inderdaad, ik, de muziek is mooi, zijn stem is mooi... maar de tekst is ook hartstikke mooi, ja. Dus het is echt een geweldig nummer, ja. Hij heeft, er is ook veel over te vinden over het nummer... wat ik nu even niet zo direct kan herinneren... maar hij heeft ook zelf uh, de persoon waarvoor het geschreven is... Ja? die heeft hij ook zelf genoemd. Er is okay. ook eens iemand geweest die heeft gezegd... dit gaat over mij. Ja, ja? Niet iemand die Sammy heette, maar... Uh, veel later heeft, ik geloof in zijn autobiografie, het ook teruggevindt... heeft Ramsesje okay. gezegd, nee, het gaat over die en die persoon. Die oh, ook, ook ja. niet officieel Sammy heet. Nee, nee, nee. Dus roep nooit te snel dat een nummer over jou gaat. Maar <laughs> het, is, uh, het is wel gericht aan iemand. En, ja. Uh, ja. ja, Pim, ik kan iedereen aanraden, als het even niet zo goed gaat... zet dit nummer op. Oké, okay. we nu gauw luisteren naar beter. Sammy. Kijk omhoog, Sammy.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 Het blijft een mooi nummer, 1966. Wat hebben wij toch een hoop muziek meegemaakt, hè? Een hoop ja, mooie muziek, hè. ja. 1966, toen waren wij. Uh, waren we toen al aan het spijbelen op de middelbare school? Nee, <laughs> dat deed ik later, serie. hè? Nee, ja. dat ging wel eens later. Dat we... Ja, we zaten al op de middelbare ja. school, ja. Ja. ja. vanochtend 12, 13, ja. inderdaad, ja. ja. Waar we al aan het spijbelen. Ja, mooie tijd. We kunnen het ook muziek, hebben van, uh, wordt er nog muziek gemaakt die de moeite waard is? Behalve muziek die <lacht> lekker klinkt, die heb je misschien wel, maar ja. anno 2025, alles is al gedaan, hè? Ja. We kunnen de boel opruimen, inpakken. <lacht> nou, <lacht> Laat laten we het daar maar niet over gemaakt. hebben, want <lacht> <lacht> ik denk dat mijn zoon dat daar niet mee eens is, nee. <lacht> Hoewel hij ook wel een waardering heeft, hè, voor dit soort uh, muziek, en die geval Beatle muziek. denk ja. Hij komen bij het terras? Ja, Pim, ik, moest er, ik mocht er tien van je uitzoeken. Dus kwam ik ook op terras en wat ik helemaal niet kende. Het leuke is, is ook, ik heb het gehad over Shaffi uh, of nee, over Ramse Shaffi die uh, door de nacht waalt, die veel drinkt, Klopt, die eenzaam ja. is, die melancholisch is. Maar er zijn dus ook nummers zoals het terras, dat hij in de zon zit, aan het terrasje. En uh, dat hij uh, een heel erg positief met een blije ondertoon een, een nummer uh, okay. zingt. Ook zelf geschreven dan? Zelf geschreven? Ja, knap hoor. Ja. Gewoon fantastisch. Ja, met die stem ja. maak, je, maak je heel veel... misschien ook in de basis middelmatige liederen... liederen maak je gewoon, uh, gewoon mooier, een, een, ja. een echelon hoger. Wat wel leuk is, wat ik las over terras... Peter ja, die tekenaar... ja die komt Ramse Shafi op een terras tegen in Amsterdam bij Café okay. Mulde. En ja. nodigt hem uit in zijn huis. Aan de derde de wetering Dwarsstraat. Uh, gewoon omdat hij dat uh, om even gezellig bij te kletsen. Ja, maar ja, zeker. Peter Pontiac was wel verslaafd. En uh, het verhaal is dat uh, Peter Pontiac uh, zei... Ik wil eigenlijk wat scoren, wat heroïne... Oh. Ramse Shafi geeft hem geld mee. Ramse dus is op visite. <laughs> ja. Geeft Peter Pontjak geld Peter Pontjak vertrekt met geld van Ramse Shafi... om drugs te kopen. <laughs> is nooit meer teruggekomen daar. <laughs> maar gelukkig maar, want Ramse Shafi was heel erg uh, verslavingsgevoelig. Ja, ja. En uh, het had een haartje gescheld. of oh, hij was oh. door de, die man aan de heroïne geholpen. Oh, oh. Dan hadden we weinig meer van Shafi vernomen. Fortje. Dat was ja, luk... eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Dus uh, <laughs> ik denk dat het een ja. leuke terras anekdote. Een terras in de zon. Alleen op jou een man zit aan een tafel in zijn vri en zijn voet slaat mee en zijn oren lachen mee en zijn knieën kijken mee naar een dag. Naast zijn schoenen een terras in de zon, als een feest in een buitenhuis en een man zit aan een tafel in zijn eentje. Zijn wenkbrauw danst mee. Zijn In de zon, en ik wacht nog steeds op jou. Een man zit aan een tafel in zijn eentje. Mij. Ja, en dan komen we ook weer bij een andere hit van hem. Sink, vecht, huil, bid, mag en bewonder. Ja, we moeten, we moeten door, anders houden we de tien nummers niet. Nee, het is zeker een single niet. uit 1971. Nee. Het staat het is een prachtig liedje natuurlijk hè, op, op zijn album Zonder Bagage. De titel schijnt gebaseerd te zijn op een citaat van folkzangeres Joan Baez. Oh, oké. Okay. Ik heb geprobeerd ja. dat terug te vinden. Ja, Als ja. Is dat voor haar in een Engelstalig lied? Maar nee, hij heeft het in ieder geval Wat ergens is. opgepikt. Oké. Okay. En uh, ja, het is een lied bestemd voor ja, een, een, een hele reeks mensen die op de een of andere wijze... eenzaam, gefrustreerd of ongelukkig zijn. Maar als je dat nummer hoort, Pim... dan word je toch eigenlijk meteen omvergeblazen... hoe goed het nummer is ja. en hoe sterk ja. de boodschap is. Ja, zeker. Ja? Zing, ja. Dat, dat, dat, er straalt een ongelooflijke energie uit in deze opname. En uh, dat is ook Ramses, hè? Als die kan iets heel, heel krachtigs, heeft die in. Klopt, zich. ja. ja. En Carol uh, liep dit lied uit in 1999 tot het, tot het mooiste Nederlandstalige lied van de 20e eeuw. Oh, Oké. Okay. Nou, we zullen dat nu gewoon maar even ook uh, onderschrijven, want ja. we zitten toch in een shafi stemming. <laughs> ja, ja. En uh, in de top 2000 gaat dit nummer nog steeds ijzersterk mee, hè? Okay. En Sammy heeft, niet, bijvoorbeeld. Sammy ook nog, ja, maar de, ja. de nummers die er nog in staan, die zijn ja. allemaal op, de, op weg naar de uitgang van de ja, top 2000. Ja, ja, jammer. Maar dit ja. nummer. Ja. Ja. Ja. ...staat er nog wel vrij hoog in. En in ja. zijn sterfjaar stond het op nummer 7. Zo, ja. Niet slecht, hè? Zeker niet slecht, nee. nee. Nou, we gaan gauw luisteren naar... ...Zing, vecht, huil, bid, lach, werk... ...en bronder. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas... ...voor degene met de dicht beslagen ramen... ...voor degene die dacht dat hij alleen was...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 Wonder. Zing, nek, uit wit, lach, wel en rond.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 op zijn risicoloze, hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren. Zing weg, houd, dit, lach, we hebben gewonnen. Zing weg, houd, dit, lach, we hebben gewonnen. Zing weg.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 We zullen doorgaan. Moeten we daar nog veel over zeggen? Gewoon nee, lekker gewoon draaien. Een mooi nummer, het is wel zo dat uh, zelfs de parodie van André van Duin is mooi. Hè? We, zullen, we zullen doorgaan. Want het nummer, ik, neem aan dat je dat kent. Nee, dat ken ik niet. André van oh, Duin. ik ja, dacht ik ga dit nummers lekker onder handen nemen met een, met een hele grappige flauwekul tekst. We zullen doorgaan. <laughs> Nee. Maar dit nummer is, ja, is natuurlijk ook bijna sakraal ja. en heel plechtig. Een mooi, diep nummer. Maar ja, wij zijn Nederlanders. hè? Wij zijn meer André van Duin-types. Misschien zoals we hier zitten ook. Ja, moeten ja. we eerlijk zijn. Wij zijn geen zonen van, uh, van een Egyptische uh, consul. <laughs> en een Poolse grafin. En een, een, een Poolse ja. Dus nee. ja, ja. Wij, wij gaan dus gek doen met dit nummer. Maar ja, ja. Uh, je, moet, je moet die parodie ook maar eens een keer dra Ga zeker draaien. Zeker ja. draaien hebben we geen tijd meer voor. Nee. Maar, we gaan nu in ieder geval het origineel draaien. Hier komt doorgaan.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 echt een Amsterdammer, denk ik wel, hè? Ja, ik kom ook... Het volgende nummer... Ik dacht... Ik, ik kan niet langer wachten met het nummer... Het is stil in Amsterdam. Is, kan je daar uh, niet mee wachten? Ja. Omdat helemaal Ramses ook, hè, de bekende thema's, de kroegen, het verlangen naar de nacht, ja. en dan dat zwerven in Amsterdam. Een heel mooi en ontroerend lied, want... Wij doen dat weinig, hè? Smorgens om vijf uur in Amsterdam langs de grachten zwerven. Nee, nee. Ja, nee. Dat, als je je als Ramses zo voelen, dan <laughs> moet moeten we dat toch maar een keer doen. Ja, maar voor hem was het niet vroeg in de ochtend, denk ik. Het is dus gewoon laat in de nacht. Ja, oké, okay. dat het is wel zin. Maar hij zei wel: de zon gaat al op, hè, geloof ik. of ja. niet? Nee, of is dat op het volgende nummer? Ik haal nu twee nummers door elkaar. Maar we kunnen misschien twee nummers achter elkaar draaien. Want okay. je hebt ook een nummer, want we hebben het nu over, want jij zegt het ook. Uh, het nummer, wat ook uh, volgens mij van zijnzelfde album komt, Ram 6-2, dat is 5 uur. Ja. Dat is ook, nou ja, ik hoef het niks te vertellen. Het feestje is afgelopen. Zijn vriendin heeft hem in de steek gelaten. Hij staat voor het raam en drinkt nog wat. <laughs> en, uh, vijf uur is trouwens ook gecoverd door heel veel mensen. Door Nederlands Hoop, door De Dijk, door De Kift, door Agba en de Munnik. Dat yeah. is niet te geloven. Dus we moeten niet straks thuis na de uitzending al die covers ook nogmaals gaan luisteren. <laughs> ja. Maar allemaal prachtige en ontroerende nummers ja, ja, ja. op het lijf geschreven ja, ja. Van, van Ramses. Oké. Okay. Dus nu krijgen we stil in Amsterdam. En vijf uur. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Mm -hmm. Mm -hmm. De auto's en de fietsen.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 Mm -hmm. Mm -hmm. Het is al stil in Amsterdam, ik wou dat ik nu eindelijk <laughs> iemand tegenkwam.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 Dag mijn vriend Het gaat als het gaat En we moeten toch maar doen Dag lieve mensen Waar ik bij hoor klaar laat jullie uit Ga voor Misschien was ik vanavond wat stoel er is iets dat ik nu wel vertellen wil Mijn liefde, mijn liefde komt niet meer terug Dat is alles, ik ga nu maar vrug Want het is vijf uur, al vijf uur Het feest is geweest krijg krijgt wat voor elkaar, dus even rot nu. Zonder haar, we nu weg en laat me maar.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 het gaat als het gaat. Nou, geweldige platen weer van die Ramseshaffie. En als laatste het mooiste nummer? Zijn grootste hit? Ja. Ja? Dat is Laten. Ja, wij zijn toch vrij nuchtere mensen, maar dit nummer heeft toch ook wel uh, ja, pathos, hè? Ik echte bedoel, impact, ja. Wij huilen niet ja. snel, maar ja. ik, ik zou bijna willen huilen bij dit ja. nummer. Het komt echt binnen Laat. Het, het is een soort nummer toch als uh, I did it my way? Laten we morgen maar, zo mooi. maar ja, gaan. Want klopt. hij vertelt een ja. beetje over zijn leven. Over zijn, zijn successen, zijn blunderen. En hij zegt: Laten mijn gang maar gaan. Ja. Dit is overigens wel. Ik vertelde over vertaling. Dit is ook een vertaling. Oh, toch wel? Dit okay. is wel wat vrijer vertaald. Uh, het is een Frans chanson. En in het, Fran, in het Frans gaat het over uh, een tekst over een vader. Die, uh, die zingt. Uh, of die kort na zijn dood. Kort voor zijn dood zegt, uh, ik zoek toch een beetje de betekenis van het leven op... en het leven naar de dood. Hij gaat daarvoor zelfs naar, naar een priester. Oké, okay, ja. Yeah. En uh, zijn zoon, die, uh, die weet dat zijn vader zijn hele leven atheïst is geweest... Oh. en is dat zelf ook. En die, die, die, die ken, vraagt nee. zich af, nee. ja, ja. Waar, waar ben je mee bezig? Ja, klopt, en, uh, maar en hoe heet dat nummer? Vivre. Veveren. Maar de dood leven, staat centraal ja. in dat nummer. <laughs> en in het lied Laat Me, vertaald ja. door Herman Pieter de Boer... is meer, is meer iemand die, die over zichzelf zingt... die midden in het leven staat. Hè, vol levensvreugde en zonder doodsangst. Hij zingt ook... Wow. Ik ken de kroege kathedralen van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht. <laughs> ja. Ja, mooi hè? als je kroegen, kathedralen naast elkaar zegt. Ja. Uh... En toch verdwalen, ja. Ja. ja. Nou Piet, hartstikke bedankt voor deze korte, maar uh, diepgaande. Uh, Het was voor mij een, een de beetje een denk... snel cursusram dus. Ik heb vast ja. dingen verkeerd gezegd en overgeslagen, maar ik heb wel genoten. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, ik hoop luisteraars ook. Uh, we gaan nu even door naar nieuws en reclame. En daarna gaan we door met Bram van Meulen.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 Waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze huis nog wel ontmoeten, misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten, kom vanzelf weer voor elkaar.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 Er is geen stijl voor dit spaarder. Ik gewoon van uur tot uur. Lachen! me, laat op mijn eigen gang Lachen, gaan. Laat me, Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zal het wel eens in Dit de... is ZFM.